De ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum blijft voorlopig deels open. De medische staf zegt dat de medewerkers die worden ontslagen... onbetaald hun werk blijven doen. Gisteren werd bekend dat zorggroep Passana, waar het ziekenhuis onderdeel van is... faillissement heeft aangevraagd voor het ziekenhuis. Bijna alle medewerkers hebben gehoor gegeven aan een brief om onbetaald te werken. De polykliniek blijft ook open, maar er wordt niet geopereerd. De medische specialisten van de Sionsberg hopen een investeerder te vinden... die kan helpen het ziekenhuis draaiende te houden. De 52-jarige Ada S. is tot 20 jaar zelf veroordeeld voor de moord op haar echtgenoot. Ze is ook schuldig bevonden aan brandstichting en oplichting. Het OM had 20 jaar gevangenisstraf geëist, maar dan met TBS, met dwangverpleging. De vrouw is veroordeeld voor de vergiftiging van haar tweede echtgenoot in 2012. Ze heeft bekend dat ze voor een levensverzekering van haar tweede man zijn handtekening heeft vervalst. Na zijn dood ontving ze 250.000 euro. Aanvankelijk werd Ada S ook verdacht van de moord op haar eerste man in 2004, maar daarvoor was onvoldoende bewijs. In Groot-Brittannië is detectiveschrijfster P.D. James overleden. Ze verkocht wereldwijd miljoenen boeken. Ze kreeg grote bekendheid door haar detectives met in de hoofdrol Inspector Douglas. P.D. James was 94 jaar. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het is 5 graden in Groningen tot 10 in Zeeland. Maar met een matige tot vrij krachtige oostelijke wind voelt het kouder aan. Vannacht opklaringen, morgen zonnige perioden en droog. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Muiden 2 kilometer, voor knop 1 Nest 2 en voor Eenbrugge 4. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Nieuwegein 3 kilometer... De A13 daarna richting Rotterdam voor Delft 2 en voor knooppunt kleinbonderplein 3. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Papendrecht 2 kilometer en voor Sliedrecht 3. De A15 van Gorkum naar Rotterdam voor Sliedrecht 2. A20 richting Gouda voor knooppunt kleinbonderplein 3 kilometer. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3. A27 Utrecht richting Gorkum voor Nieuwegein 5 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht voor knooppunt Rijnsweert 2 kilometer.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 Goedemiddag luisteraars, het is weer tijd voor twee uur muziek Boulevard live. Met vanmiddag de twee vaste rubrieken. Om ongeveer half vijf de column van Mandy Schoolrol. En rond de klok van half zes het weer voor het komend weekend. Maar heel veel nieuws uit Zandvoort en omliggende gemeentes. En uiteraard heel veel lekkere muziek. En zoals gewoonlijk starten we weer met de Beatles. Back in the USSR is een openingsnummer dat het in 1968 uitgebrachte album The Beatles... beter bekend als The White Album. Het nummer is geschreven door John Lennon en Paul McCartney... maar is vooral het werk van Paul McCartney. McCartney schreef het nummer tijdens het verblijf van de Beatles in India. Daarna een gelegenheidsduo uit Hillegom. Marvin Siebold en Arjan Kore vormen het duo Zomaar... met een cover van Adem en Adem van Peter Schaap. En de spreuk van de week... Er zijn veel mensen die deze wereld snakken naar een stuk brood. Maar er zijn nog veel meer mensen die snakken naar een beetje liefde. Ik wens u heel veel plezier.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 zijn bij het vallen van de avond Adem mijn adem Voel wat ik voel en jij zou blij zijn Vrij zijn deze nacht Toen kwam je binnen in mijn huis Heb je meteen herkend Ik wist dat je zou komen En als de zon straks ondergaat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 Als je ooit nog met zult gaan, dan zit ik diep in jou. Je kunt me niet verlaten, zoals een vogel vliegen wil. Dan heeft die vleugels nodig net zoals ik jou. Adem mijn adem, hoe wat ik voel en ik zal jou zijn, wij vallen vandaan.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 Deze, uit, deze nacht Adem, mijn adem Voor wat ik voel en ik zal jou zijn, mijn vol Pak jouw kans om de zandsculpturen van het EK zelf te voelen. Voel een tango hoekig of rond en jazz. Heeft dat een scherp randje of ligt het lekker in de hand? Kom er op zaterdag 29 en zondag 30 november achter in Zandvoort-aan-Zee. Dan heb je de enige en laatste kans om de zandsculpturen van het afgelopen Europese kampioenschap legaal aan te raken. In de Eerste week van augustus traden acht professionele zandkavers uit diverse Europese landen op om de titel Europees Kampioenschap 2014. Van alle werken met het thema dans en muziek werd het werk van de Ier Verkus Mulvani voor de tweede achtereenvolgende volgende jaar met eer beloond. Als afsluiting van het Zand sculptuurfestival wordt in het laatste weekend van november... de hekken rondom de kunstwerken verwijderd. Zodat geïnteresseerden deze prachtige gedetailleerde sculpturen... niet alleen kunnen bekijken, maar ook eens kunnen voelen. Op zaterdagochtend om 11 uur opent wethouder Bluis... op het kerkplein het hek van het meest centraal gelegen kunstwerk... dat van Nicole Woed. Na bekendmaking van de winnaar van de publieksprijs... mogen de kabouters van Scalping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 We zijn begonnen met een, een lekker stevig nummer met Anouk met curls. Ik hoop dat u allemaal wakker bent, want we krijgen nu... Alweer een verzoekplaat. En dat is een verzoekplaat die ik zelf aanvraag... voor mijn vrouw die afgelopen dinsdag een bepaalde leeftijd kreeg. Jannie, van harte gefeliciteerd en u mag zelf vragen hoe oud ze werd.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 na 66 jaren, ja niks je meer opstand. Na 6 jaren, dan kom je goed op gang. Na 66 jaren, begint het leven pas. Na 66 jaren, veel mooier dan het was. De Krocht, 30 november. Toneelstuk Toko Drama. Scène uit een huwelijk. Elf amateurspelers in het toneelstuk van Ingmar Bergman. Het publiek volgt het huwelijksleven van Johan en Marianne bij weer langzaam de barsten in hun vlekkeloze huwelijk trekken. Een scheiding lijkt onafwendbaar, maar loskomen is niet eenvoudig. Wat moet je als je niet met en zonder elkaar kunt? Het publiek wordt lang verschillende plekken in de krocht meegenomen om alle scènes te zien. Na afloop van de voorstelling wordt het publiek uitgenodigd voor een nagesprek met regisseur en acteurs. Tokodrama is een Amsterdam centrum voor amateurtoneel. Regisseur Bart van Heel woont deels in Amsterdam, deels in Zandvoort. De entree is 5 euro per persoon en de aanvang is 4 uur s middags. Kaarten reserveren via beheerder.dekrocht.nl To love somebody The way I love you In my parade I see your face again So I'm a man. Can't you see what I am?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 Dit waren de BG's met To Love Somebody. En we volgen met Tammy Wynette en die zegt... Stand by your man. Sometimes it's hard to be a woman. Give him all your love. Just one man, you have bad times, and you have good times doing things that you don't understand. But if you love him, you forgive him.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 to come to when nights are cold and lonely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 In de evenweken met wijkagent De Kei, buurtbemiddeling en de gemeente. Van 14.30 tot 16.30 uur. 30. In de onevenweken met de wijkagent. Van 7 tot 9 uur s'avonds. Riding the river side and steady, won't no more, no more. Bell the ring, no no stead. don't steady, won't, won't. Bell the ring, no. don't steady, won't, won't. Bell the ring, don't steady, won't, won't. Bell the ring, don't steady, won't, won't. the ring, don't steady, won't, won't. Yes, down, down by the riverside Down by the riverside I've ever lay down my sword and sheep Well down river down, river side. down by the riverside Sturdy, he won't oh, no more Well, no more. No more. Oh, he ain't gonna think about the ball no more He ain't gonna think, go oh, think, go think about the trouble and the and I'm gonna pick up the fiddle and the And I'm gonna play by the river short He ain't gonna think about the trouble and the ball I'm gonna say a shout of joy And he ain't gonna study, he won't My long white road well, down, down, down, by the the down. down by the riverside Just went Down by the riverside Down by the riverside I'm gonna try on my long white, white road, road. Down, down by the riverside Sturdy won't No more no. Well I ain't gonna lay down my sword one, and shield No more fighting, one, fighting one, in a battlefield Stick my sword one, in the golden one, sand Down by the steady, river one, I will one, stand Then I should have my soldier's arms No more fighting in his land one, three, Sturdy De kolom van de week van leven. Met welk gemak volgen we het nieuws de afgelopen tijd eigenlijk? De ontenbare ebola-strijd. Nieuwe uitbraken van de vogelgriep. Bijna 2200 doden door de recente Gaza-oorlog. Moorden door terroristische aanslagen in Ottawa. En de bloedige opmars van IS in Irak en Syrië... die nog altijd geen hand kan worden toegeroepen. Ik luister ernaar en alle woorden en beelden lijken aan mij voorbij te gaan. Idioot eigenlijk, dat ik denk dat zulke items zo gewoonlijke kost zijn geworden. Word ik er immuun voor? Het is niet dat het niets meer met mij doet, in tegendeel, maar het lijkt zo normaal te worden. Ik behap het als een nieuwsitem. Ik ga daarna verder, waar ik mee bezig was. Het respect voor leven lijkt me even zoek. Ik overdenk de start van hoe leven in het algemeenheid begon. Werkelijk vanuit het niets. Als stofdeeltje. En bij stof denk ik aan hoe nietig organismen zijn. Hoe klein dier en mens ooit als niet begonnen. En dat vanuit het niets iets is ontstaan. Dat zomaar uitgroeit naar meer. Die levenstart, ik blijf het nog altijd bewonderenswaarder vinden. Dat er tegenwoordig zo makkelijk aan leven voorbij wordt gegaan is beangstigend. En onontkoombaar als je alle gebeurtenissen naast elkaar legt. Maar hoe groot is ons aandeel hierin? Van de week in het nieuws een moeder die haar dochter terughaalt uit Syrië. Het meisje is hals over kop, volledig verliefd... op een uit Nederlands afkomstige IS-strijder... in haar eentje naar het buitenland vertrokken. Dit soort berichten moet een schrikbeeld voor alle ouders opleveren. Hoe kan het toch zijn dat het meisje zo denkt en misschien wel is gaan denken? Wat trok haar specifiek? Een puberale huntering naar liefde en aandacht... Of naar een radicale islamitische adoratie. Heeft zij enig besef gehad van een mogelijke opoffering van haar eigen leven? Zelf blijven nadenken is van levensbelang. En het respect van leven blijven uitdragen ook. Naar iedereen. Mandy Schorel. Zo voerde vol muziek, hij zong voor groot en klein publiek, hij maakte blij melancholiek de troubadour. Voor eerst in de hoge zaal zong hij een stoere sterke taal, een lang en bloederig verhaal, de troubadour. maar ook het werk vol koude schuur, Hoorde zijn lied vol avontuur, hoorde bij het nachtelijke vuur.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 Ook als geen mens het wonder ziet, de Tourbadour. Van vrouwen in fluweel of grijs zong hij de harten van de wijs. Zijn liefdeslied ging mee op reis. De Tourbadour, hij zong voor boeren op het land. Een kerelslied van eigen hand. Hij was van elke rang De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 Friday Night Out met Marianne Weber bij Holland Casino. 28 november, aanvang om 8 uur s'avonds. Kom op deze vrijdagavond bij Holland Casino Zandvoort... genieten van de Friday Night Out. Deze avond is er muziek van DJ Anciano... en een spetterende optreden van Marianne Weber. U kunt toch ook? Entreevoorwaarden, minimumleeftijd 18 jaar... en een geldig legitimatiebewijs. En de dresscode is stijlvol en verzorgd. Meer informatie... Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. De prijs per persoon is 15 euro met uitzondering van de favorite cardhouders Casino Zandvoort. De website is www.hollandcasino.nl/schuinstreepje/zandvoort. En het is om 12 uur s'avonds avonds afgelopen. ZFM Zandvoort.nl See Wekelijkse markt op 3 december, aanvang om 8 uur s morgens. Elke woensdag is er een knusse algemene warenmarkt waar u terecht kunt voor allerlei producten. Vis, vlees, groenten, Vietnamese lumpia's, noten, brood, tassen, kleding en nog veel meer kunt u hier allemaal vinden. En dat is in het Centrum van Zandvoort, Grote Krocht en het Raadhuisplein. En het is om half vijf afgelopen. Life goes on day after day Hearts torn in every way So bury, cross the Mersey Cause this land's the place I love And here I'll stay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 Van 3 tot 88 jaar. De entree is gratis. En de afloop is 4 uur s middags. Van de wereld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 Met de prachtigste verhaal. Oh God, wat is er lief? Heeft gevonden dan stort ze mijn hart vol met alle liefst uit Londen. Al weer een gouden oude, oude, oude, oude. We come on this John B., my grand... Podium, 28 november om 8 uur s'avonds. Lotte. Een voorstelling geschreven door Fred Rozenhart. Charlotte Vijver-Caletta, Lotte. De grote liefde van Frits, die niet wist waar haar Frits ondergedoken was... en die na de oorlog moest lezen wie dussel was, de woede en de onmacht. De entreeprijs bedraagt 10 euro, inclusief koffie en een drankje. Reserveren via museum.zandvoort.nl Meer informatie Zandvoortmuseum Zwaluwestraat 1. En de kaarten zijn verkrijgbaar, zoals ik net al zei, bij museum.zandvoort.nl Eerste uur is omgevlogen, maar ik zie u graag weer terug... naar het nieuws en de boodschappen. Tot zo.